Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van de NOS op 3. Op dit moment worden in Amsterdam de Nederlandse slachtoffers van de holocaust herdacht... bij het Auschwitz-monument. Het is deze week 78 jaar geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Voor Frits van 94 jaar is die oorlog nooit ver weg. Maar in deze periode speelt het heel sterk. Ja, omdat ik natuurlijk voor alle kanten benaderd wordt. Want ja... Die generatie die toe geleefd heeft en die het bewust mee heeft gemaakt... die wordt steeds kleiner. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er 102.000 Joden, Roma en Sinti... vermoord in de concentratie- en vernietigingskampen van Nazi-Duitsland. De man die vorige week bij een winkelcentrum in Zwijndrecht... twee vrouwen neerschoot, is nog altijd spoorloos. De schutter is een bekende van de twee. De een is een ex, de ander is een ex-schoonmoeder. Zij overleefde dat niet... Er zijn meerdere vluchtauto's van de dader gevonden... en ook zijn woning is doorzocht, maar van hemzelf ontbreekt ieder spoor. De gouden tip wordt door de politie beloond met 30.000 euro. En gisteravond zijn de ZEP Awards uitgereikt. De prijzen voor beste tv-programma's voor kinderen... Het klokhuis was de grote winnaar van de avond. Al vanaf 1988 is het op tv. En Hoek doet een dankwoord. En we zijn onderweg hele bijzondere collega's verloren. Er zijn ook fijne collega's bijgekomen. En wij, ja, wij hier voor de schermen, ook achter de schermen, doen niets liever dan nieuwe afleveringen maken voor jullie. Dus ja, ik zou zeggen, op naar de volgende week! Ja, andere winnaars gisteravond waren Meester Jesper, bekend van TikTok. Hij is favoriete ster online. En ook kregen de mannen van Stuk TV een award. Het weer dan nog: een bevolkte dag in het noorden, wat kans op regen. Het is 3 graden in het zuiden, tot 7 op de wadden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wierke Evergroen van de AWB.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 Terug bij CFM Jazz. We zijn het uh, uur afgedrapt met Gene Emmons. Het Nummer heet Real McCoy. En Gene Emmons speelt tenor sax. Hij werd vergezeld door John Coltrane op alt sax, Paul Kinichette op tenor sax, Pepper Adams op bariton sax, en Jerome Richardson op fluit. Matt Mal, Mel Waldron op bas, George Joyner op uh, bas, en uh, Arthur Taylor op drums. En het album, dat heet The Big Sound uit 1960. En dat klopt ook wel. Er was een enorme hoeveelheid geluid. Maar een heerlijk uh, nummer om uh, twee duur mee af te trappen. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Vandaag staat de trompet centraal. Um, maar zo af en toe komt er ook een nummertje met saxofoons uh, tussendoor. Want ja, er is nou eenmaal zoveel muziek op saxofoon gemaakt. Dat je daar uh, zoveel mooie nummers van kan vinden. En eigenlijk niet omheen kan. Ik ga wel verder met een trompetist, namelijk met Dusko uh, Gojkovic. Het album heette Easy Trumpet uit 1968. En hij wordt hierop uh, vergezeld door Pietro Leguani. Die eigenlijk uh, Roland Kovac heet. En uh, Ode Hennessy doet mee op tenorsaks. En het nummer dat heet Tell It Like It Is. En ik ga daarvan um, uh, draaien um, All My Love... Uh... <laughs> Marco met All My Love. Ik ga verder met uh, Lia Klein. Zij is een uh, vocaliste. Ze is een Amerikaanse. Uh, ze heeft wel oosterse uh, afkomst. Ze is geboren in Japan. En uh, is eigenlijk uh, uh, naar Nederland gekomen. En uh, woont daar. En zij zingt natuurlijk. Ze speelt samen met John Rangel op piano. Mike Valerio op bass. Lorca Hart op drums. Derf Recklow op percussie. Larry Williams op trompet. En Dan Weinstein op viool. Gaat u luisteren naar het nummer Oh Look At Me Now. Leah Klein en het komt van haar album Playgrounds. I'm not the girl who about love who cared about fortunes and such. I never cared much, oh, look at me now. I never knew the technique of kissing. I never knew the thrill I could get from his touch. I never cared much, oh, look at me now. I'm a new girl in a world. A new heart, a brand new start. I'm gonna be a Mrs. Ken's Miss. So I'm the girl who turned down a lover. I am that girl who laughed at those blue diamond rings. One of those things, oh, look at me now.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 Line met het nummer Oh Look At Me Now van haar album Playground. En dan is het tijd voor uh, ja, mijn favoriete trompetist Lee Morgan. Ik ben al jaren fan van hem en ik heb al zijn albums eigenlijk uh, verslonden. En dit album wat ik mee heb genomen, dat heet Dizzy Atmosphere en het nummer heet Whisper Not. Lee Morgan met Whisper Not. De volgende um, die ik klaar heeft staan is Hank Mobley. Hank Mobley is natuurlijk een tenorsaxofonist. maar op dit album speelt hij samen met Woody Shaw en Woody Shaw speelt trompet. En daarnaast Cedar Walton op drums, Leroy Williams op um, Cedar Walton op piano natuurlijk, Leroy Williams op drums en Lee Otis op bas, Mickey uh, Bas op bas, Eddie Deal op gitaar. Het is het uh, laatste album van Henk Mobley voor uh, Blue Note. Hij heeft er in totaal al twintig gemaakt. Daarna stortte zijn carrière een beetje in elkaar. Hij heeft een um, geweldig album afgeleverd. als zijn laatste af, uh, album. En dat album dat heet um, Thinking of Home. Het is opgenomen in uh, 1970. Het is pas in de jaren tachtig uitgebracht... Wederom omdat Blue Note in de jaren 60 zo ontzettend veel muziek heeft opgenomen. Dat ze het gewoon niet allemaal tegelijk uit konden brengen. Het nummer heet Talk About Kidding It. En gaat u luisteren onder andere Henk Mobley. About Getting It. Ik ga verder met een andere fantastische trompetist... die we natuurlijk allemaal kennen. Chet Baker. Het nummer heet Leaving. Het is opgenomen in 1980. Dan ga ik gewoon verder met trompetisten, maar uh, gaan we een stukje terug in de tijd weer? We gaan terug naar Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Het album heet Jazz Blues, het is een verzamelalbum uit 1994 en het nummer wat ik heb uitgekozen is Love is Here to Stay. I love this year to stay. Not for all year. But ever and a day on oh, the radio And the telephone movies oh, That we know May just be passing fences And then time may go But, oh my dear Love is here to stay. Together we're going on a long, long way. In time, the Rockies me crumble, she brought to me tumbles. They only made of clay wood. It it's very clear. Becky. Hij is een van de eigenlijk uh, allereerste jazzartiesten die uh, die naam heeft verworven. Hij is begonnen op de cornet, heeft zichzelf dat geleerd... en uh, luisterde veel naar, uh, naar bands die op rivierschepen speelden... die de Mississippi afkwamen varen. En uh, is toen eigenlijk naar Chicago gegaan. Daar speelden ook veel muzikanten uit New Orleans... Is bij een band gespeeld, de Wolverines, en is daar op een gegeven moment weggegaan in de jaren twintig. Komt terecht bij Frankie Drumbauer en daarna kwam hij um, terecht in het uh, beroemde orkest van Gene Goldgett. En daarna uh, is hij overgestapt naar het Paul Whiteman Orchestra. Dat was de, in die tijd het best betaalde jazzorkest. En daarin uh, speelt hij onder andere samen met Bing Crosby en gaat u luisteren naar het nummer You Took Advantage of Me, Bix becky Bing Crosby, met het Paul Whiteman Orchestra. From my ear. suffer something awful each time you go, much worse when you're near, here I am with all my bridges burned, just a babe in arms where you're concerned, so lock the doors and call me, cause you took advantage of me. spider Becky. Begon op cornet, later op de piano en op de trompet verder gegaan. Ik ga gauw verder met Cootie Williams. Cootie Williams staat natuurlijk bekend om uh, zijn optredens in uh, het orkest van Duke Ellington, maar hij heeft ook een aantal albums samengemaakt. En ik heb ervan uitgekozen gekozen Cootie Williams en his orchestra. Het album heet Cootie Williams in Hi-Fi en het nummer heet My Old Flame. Cootie Williams met My Old Flame. Ik ga verder met een duo dat uh, niet uh, zo gauw tegenkomt. Het is Winter Marsalis en Eric Clapton. En beide zijn eigenlijk uh, ja, liefhebbers van, van oude muziek uit uh, de New Orleans uh, jazz. En beide zijn uh, mensen die streven naar synthese. Ik bedoel, ze mee de muziek samen te brengen en te, in de vorm zoals het bedoeld is. Ze zijn geen vernieuwers. Maar ze zoeken de elementen van hun idolen op. En uh, proberen die muziek weer tot leven te brengen. En in 2011 hebben zij een concert gedaan in de uh, Lincoln Center. En daar het album uh, is opgenomen. Dat heet Play the Blues Live. En gaat u luisteren naar The Last Time. Winter Marsalis en Eric Clapton. U luistert naar Eric Clapton en Winter Marsalis. Dit was het laatste nummer van CFM Jazz voor vandaag. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam... Het was een plezier om het samen te stellen en te presenteren. Ik ben er in maart weer. Volgende week is hier Peter de Moer. Fijne zondag en tot een volgende keer.